12 uur. Dit is Radio 1 met de Plag. Een speciale lunch met Jakhals Jelte en een nieuwe week in de Nationale Nieuwsquiz. Nu eerst het NOS Journaal met Dorot Megens. Goedemiddag. D66 wil stationsgebouwen weghalen bij de Nederlandse spoorwegen. Een gevoelige klap in India voor farmaceutische industrie. En de Eerste Divisie gaat op de schop. Geregeld zon vandaag. In het oosten laat er mogelijk wat bewolking... maar het blijft wel droog. Het wordt 4 tot 7 graden. De wind waait uit het noordoosten en is matig of vrij krachtig. Ook morgen nog veel zon. Daarna komt er geleidelijk meer bewolking... en vanaf donderdag kan er wat winterse neerslag gaan vallen. De Nederlandse spoorwegen zouden niet langer de verantwoordelijkheid moeten hebben... over de stations. D66-Kamerlid Stientje van Veldhoven vindt dat de NS zich beter alleen... op het vervoer van reizigers kan richten. Contact nu met mevrouw van Veldhoven. Goedemiddag.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 Nou, dit is natuurlijk eigenlijk een, een, een stukje van de splitsing, die, bij de, die toen de splitsing is, is aangebracht, hmm. niet is doorgevoerd. Uh, dus ik kan me voorstellen dat de partij u, dat als moet... uh, nou ja, zo kun je misschien ja. zien, uh, partij als de VVD uh, daar uh, inderdaad heel uh, positief tegenover zal staan. Wij wachten het overleg uh, morgen graag af mevrouw van Veldhoven van d 66 Dank u wel. Graag gedaan. Een de aanslag in het centrum van de Iraakse stad Tikrit zijn zeker negen mensen omgekomen. De explosieven zaten in een vrachtwagen met olie die bij een politiebureau werd geparkeerd. Zeven van de negen doden zijn politieagenten. Aanslag is vermoedelijk het werk van soenieten die de Shiïtische regering van Irak willen ondermijnen. Tikrit ligt 150 kilometer ten noorden van Bagdad en was de thuisbasis van Saddam Hussein. In het centrum van Hogeveen zijn twee winkels zwaar beschadigd door een brand. Het vuur ontstond vanochtend even voor acht uur in een schuur... en sloeg snel over naar de twee winkels daarvoor. Het waren een drogist en een telefoonwinkel. Om verdere schade te voorkomen heeft de brandweer de naastgelegen panden nat gehouden... en rond half elf was het vuur in Hogeveen onder controle. De brandweer zal nog wel even bezig zijn met nablussen. zijn geen gewonden. Dit is het NOS Journaal, het door Megens. Indiaanse Hooggerechtshof heeft een patentaanvraag... van de Zwitserse farmagigant Novartis verworpen. Een uitspraak met waarschijnlijk grote gevolgen. Correspondent Casper Thomas nu in New Delhi. Casper, vertel eens, wat draait die zaak van Novartis om? Nou, die zaak van Novartis draait om het medicijn Glivec. Dat is een uh, geneesmiddel tegen leukemie en maagkanker. Um, en de Indiaanse uh, farmaceutische bedrijven maken daar een generieke variant van. Dus we kunnen zeggen een merkloze variant... Mm -hmm die een kopie is van het medicijn van Novartis. Een goedkope variant. er is een dat. enorm prijsverschil. Mm -hmm. uh, de Novartis-variant kost uh, 1.700 euro per maand voor een dosis... Ja. en India maakt het voor 115 euro. En wat heeft dit nou, deze uitspraak van dat hoge rechtshof... wat heeft dat voor gevolgen? Nou, Het heeft een, een aantal gevolgen. De directe gevolgen zijn dat op de beurs van Mumbai... Daar aandelen Novartis uh, zijn gaan kelderen...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 De, de, de Indiaanse overheid is, is kennelijk actief om, om meer van die generieke medicijnen, dus die, die ja, goedkopere, uh, beter betaalbare medicijnen, op de markt uh, te houden. Ja, de, nou, in dit geval is het gerechtshof dat, uh, dat, dat die lijn steunt. Um, India is de grootste producent van generieke medicijnen ter wereld. Uh, dus het is een, en daar staan ze echt, ze zijn op berucht en beroemd om, zou je kunnen zeggen. Het is een doorn in het oog van de westerse farmaceutische giganten. Ja.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 De aanwezigheid van zoveel Syriërs begint spanningen te veroorzaken. Dat zeggen nu ook Libanese ministers. Bloemen gaat onder meer met vluchtelingen praten... en met hulpverleningsinstanties zoals het VN-kinderfonds UNICEF. De vluchtelingen in Libanon leven in slechte omstandigheden. Er zijn geen georganiseerde vluchtelingenkampen... zoals in Jordanië of in Turkije. Vanavond is er een grote tv-inzamelingsactie voor Syrië. Op Nederland 2, de EO en de VARA, zenden dat programma SOS Syrië uit... Vorige week werd Giro nummer 555 al geopend... voor hulp aan de Syrische vluchtelingen. In Almelo heeft een grote brand gewoed in een opslagloods voor afval. Brandweer beschouwt het pand als verloren. Het vuur brak rond 5 uur uit in een loods van 30 bij 50 meter. Veel rook kwam erbij vrij. En rond 9 uur vanochtend was de brandmeester. Wel wordt nog de hele, nacht, de hele dag nageblust. De loods in Almelo is van een onderneming die afval opslaat voor andere bedrijven. Het lag onder meer slachtafval... De Jupiler League gaat de komende jaren op de schop. Er komt een nieuwe regeling voor promotie en degradatie. Het aantal clubs wordt teruggebracht naar 16. En de vaste speeldag, nu is dat de vrijdag, staat ter discussie. Het doel van dit alles is om de Eerste Divisie financieel aantrekkelijker te maken. En om het amateurvoetbal op het betaald voetbal aan te sluiten. De voetbalclubs in de Jupiler League beslissen binnenkort of ze minder spelers in dienst gaan nemen. Operationeel directeur Beuker van de Jupiler League. 50, 60 jaar hebben we amateurvoetbal en betaald voetbal gescheiden. Uh, en dan zijn we vaak heel sterk in het, uh, in het roepen van. binnen één jaar moet alles even om. En uh, moet de promotie, degradatie en, uh, een feit zijn. En uh, moet amateurwereld en betaald voetbalwereld op elkaar aangesloten zijn. Nou, daar zijn we goed op weg. Um, en ik heb er alle vertrouwen in dat binnen twee, drie jaar uh, moet dat een feit zijn. Sport. Vandaag, tweede paasdag, worden in de Euro Hockey League de kwartfinales gespeeld. Om half drie speelt Amsterdam tegen Berliner HC. En zojuist is Bloemendaal begonnen aan het duel met Biesten uit Engeland. Voor ons is Tim Steens daarbij aanwezig. Tim, hoe liggen de kansen voor Bloemendaal? <laughs> ja, 50-50 zou je zeggen. Ja. Want uh, het is een kwartfinale <laughs> zoals je al zei. Uh, ja, nee, op dit moment uh, we hebben zeven minuten gespeeld hier uh, in een goed gevuld waagende stadion. Mag ik wel zeggen, het is een lekker zonnetje. Uh, ja, ik denk dat het ideale omstandigheden zijn om te hockeyen. Het staat nog 0-0 overigens. De beste kans was voor uh, Biesten. Want die kregen na vier minuten spelen al een strafcorner uh, van uh, de Poolse scheidsrechter uh, Grinschau. En uh, ja, die werd gestopt door uh, Jaap Stokman in het doel van uh, Bloemendaal. En ook de rebound uh, werd geen treffer voor Biesten. En dat is de Engelse nummer drie. Biesten speelt tegen Bloemendaal. Ja, en die eindigde afgelopen seizoen ook als nummer drie in de Valenlandse competitie. Wat dat betreft uh, liggen de kansen inderdaad gelijk. Bloemendaal schakelde in de achtste finale. Want je zei al, dit is de kwartfinale. Schakelde de Campo de Madrid uit met 6-1. Heel goed gespeeld. Afgelopen zaterdag was die wedstrijd. En Biesten versloeg East Grinstead, ook uit Engeland, met 3-2 na verlenging. Dus uh, ja, wat dat betreft had Biesten iets moeilijker om in die kwartfinale te komen dan Bloemendaal. Ja. Je zei al... Um, de kwartfinale worden vandaag allemaal gespeeld. Maar gisteren zijn er ook al twee gespeeld. Helaas niet met een de Nederlandse deelnemer. Want Rotterdam werd afgelopen vrijdag uitgeschakeld. Uh, er speelden twee Duitse clubs tegen elkaar. Rotwijs Kul tegen Oelenhorst Mulheim. Rotwijs Kul won die wedstrijd met uh, 3-2 na verlenging. Die staan dus in de halve finale. En uh, het Belgische Dragon, dat uh, heel goed voor de dag kwam hier schakelde met 5-1 het Engelse Redding uit. Dus die twee ploegen zitten al in de halve finale. En die worden straks gespeeld met Pinksteren. Er gaan vier ploegen naartoe met Pinkster. Dus ik zei al, Rotwuis-Kulm zit in die halve finale. En ook het Belgische Dragon. En we hopen natuurlijk vandaag dat Bloemendaal en Amsterdam daarbij komen. Tim Steens houdt ons op de hoogte hier op Radio 1. Wielrenner Bouke Mollema doet niet mee aan de ronde van Baskeland die vandaag begint. De renner van Blanco is niet fit. Op zijn website laat Mollema weten last te hebben van vermoeidheid en hoofdpijn. Vorig jaar werd hij nog derde in Baskeland. Een Timo de Bakker staat weer bij de beste 100 van de wereld. Op nummer 97. In 2011 stond hij ook al eens een keer in die top 100. Maar door blessures viel hij toen ver terug. Robin Haasen blijft de beste Nederlander. Op 52 staat hij. Novak Djokovic staat nog steeds bovenaan de lijst. Gevolgd door Andy Murray en Roger Federer. Bij de vrouwen is de top 3 nog altijd Serena Williams, Maria Sharapova en Victoria Azarenka. We hebben geen verkeersinformatie, dan krijgt u om 12 over 12 de hoofdpunten uit deze uitzending. D66 wil de stationsgebouwen weghalen bij de Nederlandse spoorwegen. Een gevoelige klap in India voor de farmaceutische industrie. En de eerste divisie gaat mogelijk op de schop. Dit was het uitgebreide NOS-journaal. Zometeen de Plag met lunch. Oh, wat is dat lang geleden dat ik aan zee was?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 Dit is Radio 1, NCRV, Lunch, het Plag. Goedemiddag en welkom bij Lunch. Vandaag een uitgebreid gesprek met Jakkels Jelte, een van de tv-talenten van dit moment. Natuurlijk weer een week van de Nationale Nieuwsquiz. Peter Seinsma uit Deventer, die bijt het spits af op deze tweede paasdag. En als u zelf een keer mee wilt doen aan de quiz, mail dan even uw naam en nummer naar NationaleNieuwsquiz@ncrv.nl. Dit is Radio 1. Lunch. Ja, vandaag geen mediajournaal of mediaforum. We praten de feestdagen, dus vandaag op Hemelvaartsdag en ook Tweede Pinksterdag... met verschillende spraakmakende mediamensen. En vandaag is de gast Jelte Sondij, ofwel Jackals Jelte van de Wereld Hoor. Door. Jelte, welkom. Dankjewel. Uh, geen stoptas, gewoon even een lekker witte blouse. Mogen mocht ook even casual vandaag. He. Ik ben even in mijn, in mijn paasoutfit gekomen. Is dit gekomen? je paasoutfit? Nou ja, gewoon een <laughs> beetje casual inderdaad. Ja. Ja, normaal zien we jou natuurlijk alleen maar in pak, netjes ja. op de televisie. Uh, over jouw debuut... Dan denk je als programmamaker, als verslaggever. Nee, jij debuteerde op televisie in 2005. Niet als verslaggever, maar in het KRO-programma Spoorloos. Nou, het is zo dat ik uh, verwekt ben door KID. Dat is uh, kunstmatige inseminatie. En in mijn geval is dat gebeurd met een anonieme donor. Dus ik ken hem niet, ik weet niet wie het is. En ik heb wel van, van de kliniek waar ik verwekt ben... een lijst gekregen met wat gegevens. Van de twee donoren die gebruikt zijn bij uh, die inseminatie. Maar het zijn eigenlijk heel, heel weinig gegevens. Het is vrij... Ja, vrij onduidelijk. Um, dus, dus ik hoop dan toch dat hij zich uh, misschien herkent in mij. Dat hij denkt van, hé, hey, dat zou hem wel eens kunnen zijn. Ja, met een heel ander, namelijk heel persoonlijk doel... Begon jij op de televisie ooit om je biologische vader te vinden? Ja, nou, ik zie het zelf niet zo als mijn tv-debuut. Het is mijn tv-debuut. Ja, tegen wil en dank. Ja, ik wilde heel graag weten wie mijn biologische vader is. Nou, dat weet ik inmiddels. Hè. Het is goed afgelopen. Um, ja, verwekt met behulp van een, van een anonieme donor. En eigenlijk was Spoorloos de laatste strohalm om hem te kunnen vinden. En dat is gelukt. Ja. En hoe, hoe is dat nu, dat contact? Dat heb je nog steeds met je vader? Ja, ja dat contact is, uh, is goed. En ja, dat was verbazingwekkend. Uh, het, het lukte. En nou ja, dat, dat contact is, is goed. Dat was voor mij niet het uitgangspunt uh, om echt een vaderfiguur te zoeken. Waarom wilde je uh, het dan weten, wie het was? Ik wilde gewoon heel graag weten of ik op hem lijk. En dat heeft voor mij heel veel rust uh, gebracht. En voor mij ook wel me erin gesterkt om me daarmee bezig te blijven houden. Hè. Dus ik ben ook betrokken geweest bij de oprichting van Stichting Donorkind. Jarenlang in het, uh, in het bestuur gezeten. En eigenlijk een stichting die zegt... Uh, elk kind, ook verwekt door KID met een anonieme donor... heeft het recht te weten wie de biologische vader is. Nou, en inmiddels is het gelukt om een, om een DNA-database te bouwen... waar mensen zich vrijwillig kunnen aanmelden. Zijn er tientallen mensen in dezelfde situatie zoals ik, bij elkaar gebracht. Dus ja, het begon daar. En ja. Ja, ik ben nog jarenlang eigenlijk mee bezig geweest. Wat, wat verandert er dan in je leven op het moment dat je weet... ik lijk wel of niet op hem? Of dit zijn de eigenschappen die ik van mijn vader heb en niet van mijn moeder? Nou, dat, dat was voor mij... Uh, gaf het wel een soort duidelijkheid. Het waren voor mij hele praktische vragen eigenlijk. Dus wat voor krant leest hij? Wat voor muziek luistert hij? En ik vond het heel fijn om te weten. En ik merkte ook, toen ik wist wie het was... toen ik hem een hand gaf en met hem begon te praten... ik dacht van, nou, dat is mooi dat dat gelukt is. En toen dacht ik ook van, nou, als dit op deze manier kan... dat iemand zich ook vrijwillig meldt... dan moet het ook voor andere mensen ja. mogelijk zijn. En vandaar ook dus Stichting Donorkind... waarmee ik daarmee nog ben doorgegaan. Bouw je echt een band op? Heb je echt het idee... dit is vader en zoon, zoals het zou moeten zijn? Ja, het is toen moeilijk te hebt vergelijken. Je de hele he? jeugd eigenlijk zonder biologisch vader dan opgegroeid. Ja, maar ik heb wel, dat zei ik toen ook in die uitzending... ik, ik was niet op zoek naar een, een vaderfiguur... maar ik was op zoek naar mijn donor. En ik wilde antwoord op die, die vragen die ik had. Dat heb ik gekregen. En dat ik het goed met hem kan vinden. Dat is alleen maar mooi meegenomen. Maar dat was niet het uitgangspunt. Dat is eigenlijk nee. gewoon ja, de bonus. Ja. En uh, hoe vindt hij het dan dat hij een zoon heeft... die op de televisie is? Nou ja, toen ik hem ontmoette was ik niet op televisie. Nee, maar toen nu was hij al trots. Ik... Oh, toen en toen nu is hij nog steeds trots, ja. ja. Ja. Ja, heb je dan, ja dat gaat misschien te ver door... maar dan vraag ik me af, heb je gevraagd waarom het ooit anoniem is gegaan? En, uh, of ja, natuurlijk nou, ja, heb ik dat zelf ook had? Ja, en nou, kijk, dat was in die tijd, het programma Spoorloos bestond niet... en die hele discussie over, over afstamming, dat speelde eigenlijk niet sterker. Er was een taboe en toen ik zelf op zoek ging naar mijn vader... was er nog helemaal niks over bekend. Zo'n stichting als Stichting Donenkind bestond nog helemaal niet. Nee. Ik ging googlen, vond helemaal niks. En als je nou, nu kijkt, jaren later is het taboe eraf... wordt er over gesproken en zijn mensen zich er veel beter van bewust geworden... dat in ieder geval een deel van de kinderen... KID-kinderen, adoptiekinderen... Ja, gewoon wil weten van wie ze afstammen. Laten ja. we het over jouw tv-werk uh, gaan hebben. Even in je cv gedoken. Geen stijl heb je voor gewerkt. CQC, dat was het uh, nieuwsprogramma op Veronica. Wat, dat was een uh, succes. Ja. Was, waarbij je ook netjes in pak stond, kan ik me nog herinneren. Ja, ja. Maar iets minder succesvol dan De Wereld Draait Door. Daar kunnen we ook reëel over zijn. Ramam Rambam, waar je uh, voor werkte. Ja. Ja. Wat uh, op een prikkelende manier onrechten... Uh, of eerlijkheid eigenlijk... Uh, wil testen... Hè. Waar je graag aan meewerkte. Het zijn allemaal uh, programma's die te maken hebben met, met prikken, met ontregelen, satirisch. Is dat een beetje de hoek waarin je alleen maar wil werken ook? Nou, niet waar ik alleen maar wil werken, maar wel hoe het gelopen is. Toen ik toen ik nog studeerde, ben ik op een gegeven moment gaan schrijven voor het studentenblad Propia Cures. Nou, ik ook een blad dat zit een beetje op ja, dat snijvlak van satire, actualiteit, het maatschappelijk debat, als je het zo wil noemen. Ja, en dat is eigenlijk toen wel zo'n rode draad uh, geworden. Maar het is niet dat ik nu zeg: het, is het enige wat ik wil doen. Nee, dat niet. Maar voor iemand die economie heeft gestudeerd, ja, is nou, <laughs> het ik ik, dan ik, wel ja, weer wonderlijk, nou, dat toch? Is wel algemene ik dus, economie. <laughs> ik ben afgestudeerd op uh, landbouwsubsidies, daar kun je ook nog iets over vragen, maar dat is, nee, dat is, ja, dat is, dat is zo gelopen. Ik, ik dacht, van, als ik iets van de wereld om me heen wil begrijpen, moet ik economie gaan studeren. Ik twijfelde nog even over politicologie. Nou ja, en nu heb ik dat toch wel een beetje het gelijk gekregen. En als je nu kijkt naar waar politiek over gaat... waar de kranten vol me staan, zijn dat toch economische onderwerpen. Dus ik heb, daar, ik heb daar nooit spijt van gehad. Maar als we geen crisis hadden gehad, dan had je ook wel deze kant op gegaan. Dan had je misschien minder aan je economie gehad? Nou ja, ik denk, ik denk wel dat politiek heel vaak over... Economie gaat. En ik vond, het, ik vond het interessant en ik bleek wel uit de voeten te kunnen met statistiek. Maar ben je uh, echt met het doel economie gaan studeren? Van dat kan handig zijn als de media ingaan? Nee, nee, want toen ik okay. ging studeren, toen dacht ik nog van nou, ik word, uh, ik word zakenman of ik ga bij een bank werken. Dat was echt wel het idee. En toen was ik een tijd met die studie bezig. Ik dacht van, ik vind het wel interessant, maar ik zie mezelf toch niet achter een bureau zitten. En nou, toen begon ik te schrijven bij Propia En toen heb ik wel gerealiseerd, van, ja, ik moet meer die kant op gaan. En dat lukte. En er is nooit iemand die zich gestoord heeft dat ik economie heb gestudeerd. Nee. Dat is sollicitatiegesprek of zo. Dat heeft me niet in de weg gezeten. En heb je ook nog even geprobeerd om stand-up comedian te worden? Oh ja, nou... dat ja. <laughs> Hebben we een fragment? Nee hoor. Met nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, dus jouw reactie had ik al het idee nee, van... Ja, dat was niet dat het was, grootste succes. Nou, het, het was toen net dat, dat stand-up comedy echt booming was... en iedereen die een microfoon vast kon houden en drie grappen had... die kon het podium op. En er waren gewoon meer optredens dan comedians. Dus ik ging een keer zo'n podium op en ik werd gelijk de volgende dag gebeld... van nou, wil je met Gabriel Guzman mee? Wil je met Tel Beckham mee? Die toen ook allemaal een beetje in het begin van hun carrière stonden. En dan, ja, dan warmde ik even op, tien minuten. En dan kwam de hoofdact. En toen na twee jaar... Het zat ook niet lekker met mijn studie. Ik dacht, nou even focus nu. Ik ga die studie gewoon afmaken. En ik denk nu wel dat uh, vragen stellen en interviewen... dat gaat me toch beter af dan zelf in het middelpunt van de belangstelling staan. Want wat ligt er meer bij jou? Is die vragen stellen Komt dat altijd voort uit de nieuwsgierigheid die je gewoon hebt voor alles en iedereen? Ja, ik ben verschrikkelijk nieuwsgierig. En ik vind het ook heel fijn in een interview. Dat probeer ik als Jackals ook altijd. Om, om de geïnterviewde eigenlijk het werk te laten doen. Het gaat om hun. En als het mij lukt om zo min mogelijk aanwezig te zijn... In een interview? Nou, dan vind ik het vaak wel geslaagd. Nee, je dat? Want dat is denk ik wat je krijgt bij het idee van de CQC destijds. Geen stijl, de jakhals heb je niet het idee van. Het gaat niet zozeer om de verslaggever, maar het gaat om degene die geïnterviewd wordt. Ja, maar de formats waren natuurlijk wel heel anders. Je hebt het uiteindelijk vaak wel gewoon over, over een format. Uh, wat is je rol als interviewer? En bij de jakhals is in principe mijn, mijn rol om iemand anders. Uh, nou ja, te laten vertellen, ik volg mijn nieuwsgierigheid. Daar begint het vaak mee, van wat wil ik weten? Ik ben ergens door geprikkeld of ik wil daar achteraan, ik wil het uitzoeken. Nee, begrijp ik, maar het is wel natuurlijk een enorme... Je bent, moet wel echt een persoonlijkheid zijn, wil je bij de jakhalzen terechtkomen. Het is niet een anonieme journalist die, die de vragen stelt. Nee, je bent aan het prikken, je stelt je, je, je heel actief dominant op. Om die interviewgast natuurlijk... Aan het, aan het praten te krijgen of juist even een hak te zetten. Ja, dominantie kan een middel zijn om een antwoord te krijgen. Dus dat merk je vooral bij de wat ja, lastiger politieke onderwerpen... Mm -hmm. dat mensen niet zo'n zin hebben om antwoord te geven. Ja, dan moet je toch soms even het gas erop zetten. Maar wanneer ik bijvoorbeeld Jean-Bel Gauthier interview... Of, of Eddie Izzard, geweldige comedian, ja, dan wil ik hun horen. Ja. Dan is het een andere stijl. Dat is een andere stijl. Ik zit meer in die richting van de, van de politiek uh, te denken aan het fragment... ook november vorig jaar, het VVD-congres. Daar was je ook aanwezig toen die uh, veelbesproken... inkomensafhankelijke zorgpremie ter discussie werd gesteld. Dat we naar een fragment daarvan luisteren. De achterban, die is woest. Ja. Sommige punten ben ik ook woest. Wat zegt er dan over Mark Rutte? Want die heeft zijn handtekening eronder gezet. En ik denk dat uh, de hectiek van vandaag... Uh... Ja, mede door jullie ook. Maar dat ligt het aan ons. Georganiseerd. ik heb geen handtekening gezet onder dat regeerakkoord. Goedemorgen, president Jara. Ja, met die goede morgen valt het denk ik wel mee. Ze voelt zich ook gepakt, neem ik aan. Iedereen, denk ik. Het wordt gewoon tijd dat we een keertje gewoon in Den Haag vertellen dat we door die, door die rode honden gewoon gepakt zijn. Ja. Jelte, dus Jakhals, Hals, Jelte, je moet er zelf nog wel op een glimlach, hè? Ja, dat was wel een geestig item. Ja, dat, dat hele debat speelde natuurlijk. En toen was er dat congres. Ja, en die hele VVD-achterban, die was gewoon boos. En terwijl Rutte en de partijtop er nog eigenlijk een verhaal hield... van het valt allemaal wel mee, viel het natuurlijk helemaal niet mee. En nou, als je dan hebt over actualiteit... en dan de, de twist die als Jack Hals eraan probeert te geven... Nou, ik ga gewoon opbellen naar dat partijkantoor. Doe mij voor als een uh, boos VVD-lid. En dat, dat lokt dan een reactie uit. Is, het in, is dit ook uh, gewoon Jelte zoals jij bent? Of heb je een soort alter ego? Jak als Jelte is die anders dan degene die nu tegenover mij zit. Nou, je laat ik altijd een bepaalde kant van jezelf zien. Dit is wel gewoon wie ik ben, maar niet alleen maar zo. Ik bedoel, ik denk dat mijn omgeving ook helemaal gek van me, van me zou worden. Uh, en in, in die andere programma's die ik gedaan heb... laat ik weer een andere kant van mezelf ja. zien. Maar uiteindelijk, ik ben geen acteur. Dus ik, ik kan ook niet zoveel anders natuurlijk dan er gewoon staan ja, zoals ik ben. Het moet wel voortkomen uit jouw oprechte nou, nieuwsgierigheid. Daar is die weer. Dat is het vaak. Of ergernis ook, als je vindt van dit klopt niet? Ja, dat, dat, dat kan ook. Ja, als, als, als, ik, als ik me ergens aan stoor, dan kan ik er ook een item uh, over maken. Ja, zeker. Hoe werkt dat bij de Jakhalzen? Want het is natuurlijk een, zijn een rubriek binnen het programma. Maak je helemaal je eigen keuzes? Wordt door de hele redactie over vergaderd? Hoe komt een onderwerp tot stand? Nou, ik, ik heb vaak zelf ochtends wel een idee van dat wil ik gaan maken. Andere mensen op de redactie hebben ideeën. En dan ga je met elkaar over praten. Wat past het best binnen het programma? Hebben we misschien dingen al veel te vaak gedaan of juist niet? Dus als je veel sport hebt gehad of veel politiek... dan zal je misschien een andere keuze... Maken. Maar ik probeer wel elke dag gewoon met ideeën te komen. En daar heb je het dan met elkaar over. En soms schiet je dan ook iets uh, genadeloos af. Je ja, eigen ideeën. Ja, natuurlijk. Ja. Ja. En dan wordt er een onderwerp gekozen. Wie gaat dan ga je het zelf voorbereiden of doen andere mensen dat voor je? Nou, we hebben gewoon een redactie natuurlijk die, die het een en ander voorbereidt. Ik wil zelf ook altijd wel. Ik vind het wel fijn altijd voordat ik geïnterviewd dat ik er zelf ook goed in zit. Dus ik heb ook tot nu toe altijd wel programma's die ik gedaan heb, echt een rol van programmamaker gehad. Um, ja, dus, dus zelf ook wel dingen uitzoeken, nabellen. En dan gewoon op pad. Dus met een cameraman, met z'n tweetjes, erop uit. In hoeverre is dat dan voorbereid? Heb je afspraken staan bij wie je terecht kan? Ja, nou ik bellen gewoon altijd netjes. Dat heb ik altijd uh, wel. Maar meestal heb ik dat uh, gedaan. Van voor even bellen, we komen eraan. En dat kan eigenlijk ook altijd wel. Met een enkele uitzondering hier en daar. Volgens mij willen niet altijd met open armen ontvangen. Nou ja, het, het, wat mij wel opvalt, hè, want ik, ik heb me er wel eens over verbaasd. Uh, en dat was eigenlijk bij Geen Stijl meer zo dan nu bij de jakhals. Want dat was, bij Geen Stijl lag het, lag het accent vaak wel op, op misstanden... of een beetje te roeren waar het, waar het stinkt. Um, en dan dacht ik wel eens, waarom sta je me gewoon niet even te woord? Want ik, ik belde eigenlijk gewoon wel van... nou, goh, ik lees iets of er speelt iets met jullie, kan ik er even over praten? En dan denk je, waarom wordt er nou zo paniek gereageerd? Nou, op het moment dat je er bent dan begrijp je opeens waarom er paniek wordt gereageerd. Omdat er gewoon geen verhaal is. En als er wel een verhaal is, nou, word je eigenlijk gewoon altijd gewoon te woord gestaan. Maar op het moment dat je dus niet ergens welkom bent, dan gaan jullie wel. Ja, dan, ja. dan ga ik wel. Ja. Juist om die reden. Omdat je dan denkt, dan valt er dus ook wat te halen. Nou, dan wil ik wel weten waarom er geen reactie wordt gegeven. En er zijn natuurlijk wel, wel meerdere voorbeelden van geweest. Het is altijd zo'n truc om te zeggen... ja, we wachten het definitieve rapport nog even af. Nou, dan ben je misschien zo twee jaar verder. Ja, of we hebben niemand in huis die op dit moment in zijn woord kan staan. Ja, nou, en dat is ook wel eentje. Dan ga je op de website kijken en dan denk je van... Nou, jullie hebben een communicatieafdeling van vijf man. Die zijn toch niet allemaal met ATV? Dus dan kun je wel vermoeden dat daar dan iets speelt. Ja. En ja, kijk, je moet je altijd afvragen wanneer is iets nieuws? Nou, die organisaties die dan onder druk staan... zijn vaak geneigd te zeggen, het is nu even geen nieuws. Nou, dan vind ik het wel mijn taak om te kijken of het misschien wel nieuws is. En als het niet zo is, dan kan het natuurlijk ook. Als je er naartoe gaat en er blijkt ja, echt goed te zijn... om een gegeven definitieve rapport af te wachten bijvoorbeeld... Ja, dan, dan doe je dat gewoon. Want het is wel, ook, neem aan als jullie gaan... Eenmaal, dan komt het vooral neer op improvisatie. Ja, ja, natuurlijk. Je weet vaak niet wat je aantreft... Ja, en dan moet je maar met, met wat daar op dat moment gebeurt, moet je dealen. En dan is het dus wel fijn ook als je zelf die voorbereiding hebt gedaan. Dat je gewoon weet waar het over gaat. En dat je daar ter plekke ook gewoon het interview eigenlijk on the spot gewoon kunt doen. Ja. Want denk je van tevoren na over, oh, we gaan daar nu naartoe, maar eigenlijk zijn we niet welkom. Dan ga ik dit of dat, probeer ik zus of zo te reageren. Nee, ja, dat, dat, dat weet je toch nooit. Hè? Want het is ook heel vaak, als je er dan eenmaal staat... dan is er toch wel weer iemand uh, bereid om je eventjes uh, te woord te staan. Ja, kijk, en, en, en nu bij de, bij de jakkals is dat ook echt maar een, een klein deel van wat ik doe. Dat, is, dat vind ik ook het mooie van het, van het werk dat ik nu doe bij de wereld Door. Het, het is echt een, een breed scala. Ik, ik kan een geweldige stand-up comedian interviewen. Ik kan met Jan Marijnissen door een museum gaan lopen. Ik kan naar Politiek Den Haag. Waar dus, dus, ja, heb je de meeste affiniteit mee? Ik vind politiek vind ik echt heel erg heel erg leuk om te doen. Maar ik vind ook die, die kleine gekke dingen. Zoals mijn eerste item bij De Wereld Door was met Joost Konijn, een kunstenaar. Die zijn eigen zijn vliegtuig, vliegtuig heeft gebouwd. Ja, die heeft een vliegtuig ja, ja. gebouwd. En nou, dat vind ik fascinerend. Dus ik, ik bel hem op. Ik zeg: kan ik met je meevliegen. Zo, hij, hij echt gewoon kunstenaar is. Hè? Niet een enorme techneut, een professor die dat soort dingen ontwikkelt. Nee, nee hij... deze man is kunstenaar. Die heeft zelf gewoon met, uh, met materiaal bij elkaar gesprokkeld. Zonder bouwtekening, heeft die man een vliegtuig in elkaar geknutseld. En ik zeg, kan ik met je meevliegen Nou, dat was goed. Belt hij me de volgende dag terug. Hij zegt, nou, volgende week. Maar ik moet hem wel nog even in elkaar zetten. Dus ik kom eraan en ik zie daar een vliegtuig staan in 200 delen. En echt met boutjes, moertjes hebben we met z'n tweeën dat vliegtuig in elkaar staan zetten. En het enige wat ik kon denken was, waarom? Nou, toen kon ik ook nog wat mee de lucht in. Nou ja, je bent toch tv uit het maken. Dus met hem mee in dat enorm gammele ding. We zijn ook weer geland. Dat vertrouwde hij ook? Je dacht niet, waarom zou ik hier in dit vliegtuig gaan stappen? Nee, dat vliegtuig. dacht ik wel. Ik dacht, wat ben ik hier in godsnaam aan het doen? Maar toen dacht ik ook, nou, deze man die is ermee naar Afrika gevlogen. Weet vast heel goed wat hij doet. En nou, dat, dat, dat vond ik wel echt te gek. Dus dat je, dat je zo'n iemand een dag meemaakt. En we hebben natuurlijk een kort item, drie minuten. Maar dat je wel een beetje dichterbij komt... bij, bij, ja, bij het antwoord op de vraag, waarom wil zo'n man dit? Ja, ja. Is, dat, is dat een van je mooiste, leukste, Jakhals rubrieken die je hebt gemaakt? Of heb ja, er een andere is... die je voor ogen komt? Nou ja, dat was de eerste. Dus ik mocht ook hopen dat het daarna ook nog wel het een en ander geweest is. Maar ik vond dat heel erg leuk. En ik vond Jean-Paul ik ook mooi. Dat daar een... Maar omdat, dat, omdat het een bekendheid is die je dan spreekt? Nou nee, dat niet zozeer. Maar het is, het is, kijk, het is, het is vaak bij, bij dat kaliber mensen... Ja, die zijn op een promotietour. Je hebt vijf minuten. En die staan vaak ook op de automatische piloot. En dan wil ik proberen om het, nou ja, om het een gesprek te laten worden. Dus geen interview, maar, maar een gesprek. Nou, dat is verschrikkelijk moeilijk. Want er staat... Leeg leger aan pers ja, omheen. Je hebt en waarschijnlijk dat... vijf minuten de tijd. Of ja, dat... en dat werd uiteindelijk een kwartier. stonden echt persdames met vlekken echt in hun waar? nek ja. stonden daar omheen. En toen lukte het om, uh, om toch heel even een gesprek met hem te hebben... En dat is dan, vraag je dan ook meer zendtijd? Is het eigenlijk helemaal geformateerd bij die of Van zoveel tijd mag je eraan besteden? Of is daar dan wat ruimte als je echt iets bijzonders hebt? Ja, nou het is rond de drie minuten. Er zit ook wel wat marge in. Maar ik kan daar niet een mini-documentaire van een kwartier Jammer is dat dan, Vind je dat dan niet jammer? Ja, maar we hebben nu een magazine natuurlijk. David magazine. Um, dus wellicht dat we daar nog wat meer ruimte hebben voor de wat, uh, wat langere gesprekken. Maar in principe gewoon drie minuten. En dat dwingt mij natuurlijk ook om wel echt gewoon, gewoon scherp te blijven, bij de kern te blijven. Dus in die zin is het ook wel weer een goede, goede stok ja. achter de deur. Is het een eer om een jakhals te zijn? Ja, dat vind ik wel. Dat vind ik wel. Um, ja, de kans die ik heb om, om zoveel verschillende mensen te spreken, in dit programma te werken. Ja, ik ga wel elke dag gewoon fluitend op uh, de fiets naar mijn werk. We gaan uh, kijken of het hoe, zo meteen na uh, half 1... in hoeverre jij ook vindt dat dit een vorm van journalistiek is... of nieuwe journalistiek is... en waar jouw ambities voor de toekomst liggen. Met Jack als jatte dus in deze speciale lunch. Maar eerst maar eens naar het nieuws. Dit is Radio 1. Bij Schouwen-Duiveland wordt een duiker vermist. Reddingswerkers zijn met duikploegen, boten en een helikopter... bij Schare Dijk in het Grevelingemeer aan het zoeken. Maar was vanochtend met iemand anders gaan duiken... en toen hij rond acht uur niet meer boven kwam... waarschuwde zijn duikmaatje de hulpdiensten.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 En in het centrum van Hogeveen zijn twee winkels zwaar beschadigd door brand. Het vuur ontstond rond kwart voor acht vanochtend in een schuur... en sloeg snel over naar de twee winkels daarvoor. Om verdere schade te voorkomen hield de brand weer de naastgelegen panden in Hogeveen nat. En rond half elf was de brand onder controle. En dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. En voor de verkeersinformatie gaan wij naar een wijnanslaan bij de ANWB. Bezoekers aan de Ikea die staan in de file op de A1. Amsterdam richting Amersfoort. Tussen Eembrugge en Amersfoort-Noord. 3 kilometer. In het zuiden van het land is een ongeluk gebeurd op de A76. Heerder richting Geleen. en Daardoor staat er nu file tussen Nut en Spauwbeek. 3 kilometer. De rechte rijstrook is dicht. Dit is Radio 1. Lunch. Vandaag een uitgebreide lunch met Jelte Sondij, oftewel Jakhals Jelte. Bestempeld wel tot een van de televisietalenten van uh, dit moment. Uh, vooral uh, affiniteit met Politiek Den Haag. Heb je het idee, Jelte, dat uh, Politiek Den Haag de Jakhalsen serieus neemt? Ja, dat denk ik wel. Uh, ja, waarom niet? Nou, omdat het een andere vorm van journalistiek is dan bijvoorbeeld uh, de NOS-pleeg of andere actualiteitenrubrieken. Ja, mijn indruk is eigenlijk altijd dat, dat politici het ook wel, wel leuk vinden om. En niet elke keer de geijkte vragen te krijgen en een beetje te, te bettelen En heel veel politici zijn er natuurlijk ook gewoon heel erg goed in. Hè. Rutte, Samson, zijn gewoon, die kunnen dat en die vinden dat ook leuk. Want worden jullie in het kamp geschaard met poont, met, met geen stijl... waar je ook voor hebt gewerkt? Over? Nou, het zijn wel echt, echt twee verschillende dingen. Kijk, wat wij met elkaar gemeen hebben... is dat het, ja, dat, dat, dat snijvlak is van uh, journalistiek... En satire. Uh, het is nieuws met een twist. Nou, dat is de overeenkomst. Maar het verschil is wel dat uh, geen stijlpound komt. komt echt uit de, de, de traditie van de actiejournalistiek. Uh, de de, de campagnejournalistiek. Verslaggevers met een, een, een duidelijk uitgangspunt. Een standpunt. En ik denk dat de jakhalse wat ik nu doe is meer onderzoekend. Dus ik ga meer met, met vragen op pad. Is het ook niet bij want meer de afzijken? Je noemt het actiejournalistiek of campagnejournalistiek. Is dat niet meer afzeiken? Nou, dat vind ik niet. Uh, ik denk dat het echt campagnejournalistiek is. Die traditie van, van de Telegraaf. Uh, waarin het heel duidelijk is wat het standpunt is van uh, de journalist. Waar ik als Jack meer onderzoekend opereer. Maar daarmee krijg je natuurlijk andere antwoorden. Je krijgt een ander onderwerp. En ik denk dat beide heel goed naast elkaar kunnen bestaan. Ja, maar dan even terug naar, naar Geen Stijl of bij Poont. Soms gaat dat toch echt niet om de antwoorden die worden gegeven. Dan gaat het gewoon om het doordouwen, toch? Om het een beetje pesten. Nou, als ik naar mezelf kijk, wat ik bij, bij Geen Stijl deed... dan was wanneer ik doordouwde, had het wel echt een functie. Ik deed dat nooit Geef zomaar. Geef voorbeeld dan? Nou, bijvoorbeeld bij Codarts, uh, uh, HBO-instelling. Nou, dat was een, was een intern rapport, handgeschreven. En... Um, nou ja, daar, daar bleek wel uit dat er het een en ander niet klopte. Nou, vervolgens zie je dat de NRC schrijft erover, Volkskrant schrijft erover. Ik denk van, nou, ik ga toch eens een keertje nabellen. En dan wordt er gezegd, nee, wij wachten, nou, dan heb je er eentje. We wachten het definitieve rapport af. Maar ik denk van ja, dit is dus wel nieuws. Er zijn meerdere kranten die erover schrijven. Er is echt het een en ander mis. Dus ik zeg van, nou, ik wil langskomen. En dan wordt daar gezegd, ja, nee, we gaan u niet te woord staan. Dus ik ga dan naar zo'n instelling toe, spreek er met studenten. Die allemaal tegen mij zeggen van ja, maar dit lag al jaren op straat. Dit wisten wij allemaal al. Nou, en dan ben ik toch wel blij dat ik er even ter plekke ben gaan kijken. Ik loop daar naar binnen. En ja, dan krijg je toch wel even wat tegengas. En dat leidt dan tot volgende fragmenten. En blijkbaar wordt er een beetje paniekerig op gereageerd. Er lopen nu twee mensen achter me aan. Goeiedag, jij Sondij van geen stijl. Goedemiddag, wilt u het gebouw verlaten? U heeft... ja, eigenlijk niet, ik heb een aantal vragen. Wie bent u trouwens? Nee, u heeft geen toestemming om het gebouw te betreden. Dus wij willen u... Maar uh, wie bent u? Ik ben een medewerker van Codas en wij geven ook geen toestemming voor het uitzenden van de beelden. Eigenlijk een aantal vragen, u heeft het rapport misschien uh, ook uh, gelezen. Nee, ik wil niet met u meelopen, ik heb gewoon een aantal vragen. Er is op dit moment iemand onderweg. Oh, dus heel Ik wil vragen of jullie nu op dit moment de camera uit willen zetten. Ik wil ook de bevestiging dat de beelden die zojuist zijn opgenomen niet voor uitzending uh, gebruikt gaan worden. Maar dat is uh, censuur, hè? Nou, nee, we mogen. Van uh, die de die Cultuurkamer. Over. Nou goed, we ging het nog even door? Zo ging dat heel lang door, ja. Ik heb het uit en was teruggezien. Dat is geloof ik, zes minuten gaat dat, uh, gaat dat zo door. Krijg je op een gegeven moment geen meeleid met de mensen die het tegenover je hebt? Nee, het was, het was wel echt een, een rare vertoning. Er komt op een gegeven moment een mevrouw van de communicatieafdeling komt er dan aan. Terwijl ik toch dacht van nou, ik heb ruim van tevoren gezegd dat ik lang zou komen. En die zegt dan van ja, maar dit wisten we allemaal al een hele tijd. En uh, waarom reageert u hier zo op? Dan denk ik denk van nou, als het al een hele tijd bekend was, dan zouden we er even over kunnen hebben. Vervolgens biedt zij zelf nog aan van dan ga dan even met studenten praten die er ook voor haar ogen gewoon toegeven. Ja, deze misstanden die waren lang bekend. En een paar maanden later treedt ook de persoon om wie het ging ook af. Dus er was er echt iets mis. En ik denk van ja, dan vind ik het wel mijn taak als journalist ja. om niet bij de eerste nee te zeggen: Oké, okay, nou dan ga ik lekker thuis op mijn handen zitten. Nee, dan ga ik daar naartoe ja. en dan gaan we het erover hebben. Maar. En ik heb haar ook de kans gegeven om haar verhaal te doen. Alleen dit, is kans een, dit is natuurlijk een voorbeeld, maar het is lang niet altijd... dat alle geen stijl-items en poot-items op deze manier worden gezegd, toch? Nee, ik kan alleen maar voor mijn eigen items spreken. Um, en en jij vindt altijd dat het echt een functie heeft gehad. Je hebt nooit gewoon lekker lopen pesten. Dat kan ook. Ik bedoel. Nee, dat kan zeker, maar ik zou geen voorbeeld kunnen kunnen bedenken... waarin ik alleen maar daar was om te pesten. Er was altijd een inhoudelijke aanleiding en het had altijd een functie. Om, om Soms kun je natuurlijk wel provoceren om een antwoord te krijgen. Ja. Dat is een hele bekende journalistieke... Techniek, hè, die, die niet alleen ik gebruik. Dus soms zet je eventjes stevig aan om een antwoord te, te ontlokken. Ja. Ik heb begrepen dat er in Den Haag uh, bij de politici... in ieder geval speciale instructies liggen... voor als ze van poont langskomen, hoe je ze dan te woord moet staan. Zouden ze dat voor de jakhalzen ook hebben? Nou, nee, dat, uh, dat denk ik niet. Ik, ik denk wel dat uh, ze even op, op scherp staan. Dat denk ik wel. Ja, zien ja. ze die rode stropdas aankomen, denken ze... Oh, oh. Ja, nee, dat, dat, dat, zou, dat zou kunnen. Maar ik denk nog steeds hè, dat als je een goed verhaal hebt als politicus dan is er niet zoveel aan de hand. Dus ook als je, als je verschrikkelijk slecht op camera overkomt... er helemaal niks van bakt, dan nog steeds... als je gewoon weet waar je het over hebt, is er niks aan de hand. Ja. En omgekeerd geldt het natuurlijk ook. Hè. Dus iemand als Mark Rutte... Nou ja, ik sta er elke keer weer met verbazing naar te kijken... welke trucendoos je open kan trekken... en hoe, hoe slim en, en elegant ook vaak hij met de media omgaat. Maar toen hij het eventjes inhoudelijk moeilijk had... Uh, op Griekenland, op uh, de zorgpremie... Nou, toen had hij er ook niet zoveel aan. Dus stond hij ook gewoon onder druk. In hoeverre wat, heb je meer... Jakhals of Geen Stijl, kan je daar een keuze tussen maken wat meer bij jou past. Nou, het, ligt voor mij wel, het, het is voor mij een logische stap geweest. Kijk, geen Stijl is. Een, de functie van Geen Stijl volgens mij is, is echt om het over onderwerpen te hebben waar mensen het liever niet over hebben. Om, om nou ja, af en toe toch wel eventjes de onderste steen ja. boven te krijgen. En ik heb daar met heel veel plezier gewerkt. Ik heb er anderhalf jaar gewerkt. En, en ik, ik kon mij goed vinden in, in die rol. Alleen op een gegeven moment vond ik wel van ik, ik moet nu, ik was 29. Ik dacht, het is wel goed om een volgende stap te maken en ook andere dingen te gaan verkennen... andere dingen te proberen. Gewoon eens een keertje een enorm feel-good item te maken. Dus ik, ik had bij geen stijl kunnen blijven. Maar ik denk dat het een goede stap is geweest... om toch weer wat, wat andere dingen te proberen. Dat werd toen Rambam. Dat was compleet iets anders. En ja, dat was ook te gek. En, en leerzaam en ja, bovenal gewoon wel echt ja, een feest om te maken. Is het niet jammer dat je daar nu niet meer aan meewerkt? Ja, dat kon niet. Dat was echt... Um, ja logistiek gewoon niet mogelijk. Het is echt een programma waarbij ik 90% van de tijd... achter de camera bezig was. En, uh, ja, dus dat is niet te combineren... met, uh, met het werk als Jack Hals. Maar ik kijk het nu... en het is, nou, het is echt een gek programma. Vanavond weer. en uh, nou ja, ze, ze, ze, ze kunnen heel goed zonder mij. Is dit, is dit nieuwe journalistiek... wat jou betreft? Nou, wat bedoel je precies? Nou, het zijn veel al de jongeren natuurlijk die op deze manier de journalistiek bedrijven. Wel Ferry Mingelen ook wel af en toe de cynische kant op gaat. Ja, of je zou kunnen zeggen dat het misschien een soort opleving is... van een journalistiek die al bestond. Hè. Iemand als Isra Meijer die kon ook enorm ontregelen. Theo van Gogh kon ook enorm ontregelen. Um, dus misschien ligt het ook wel een beetje in het verlengde daarvan. Ik heb er wel eens een keertje wat tijd besteed aan het terugluisteren... van de interviews van Isra Meijer. zijn is allemaal mooi gearchiveerd op de VPRO-website... En denk je van ja, nou die kon er toch ook wat van zeg. Is dat dan een inspiratie voor je? Ja, ja ik heb de dvd-box thuis en geweldige televisie. Maar ook gewoon om naar te kijken of ook gewoon voor jouw journalistieke vaardigheden dat je dingen afkijkt, dat je dingen leert van hem. Ja, ja dus een documentaire over hem, daar zegt hij ook nooit een briefje meenemen. Dan krijg je geen gesprek, nooit een papiertje. En dat, die stem, die regel, heb ik altijd wel in mijn hoofd. En natuurlijk heb ik ook wel eens de neiging om dan met het papiertje ergens naartoe te gaan. Dan denk ik altijd nee. Geen papiertje. Ja, ja. Zouden meer journalisten dat moeten doen? Nou, ik, ik, ik vind altijd journalistiek vanaf kaartjes. vind ik toch altijd wel een beetje, een beetje armoeig. Uh, als mensen echt die, die vragen zo, zo maar aan het oplepelen zijn. Dan krijg natuurlijk ook geen, geen interactie. Nee. Je moet wel dat oogcontact hebben. Ja, zoals wij nu. Ja, Wij hebben dat, ik kan het zeggen. Ik heb wel papieren voor me liggen, maar ik heb er twee keer op gekeken... om de, om de fragmenten aan te kondigen. En nu ook, want ik ga nu een plaat aankondigen. Dat, dat gebeurt ook nog even tussendoor. We praten zo meteen Jelte, verder over jouw ambities. Wat je, hoe jij de toekomst ziet. Jong en nu al redelijk talentvol. Of misschien heel talentvol. Dus ben benieuwd wat je nog allemaal voor jezelf uh, ingedacht heeft. hebt. Maar eerst Gino vanelli. I don't know. People got a Move van Gino Vanelli. Vandaag in lunch een uitgebreid gesprek met Jelte Sondij, oftewel Jakhals. Jelte, uh, anderhalf jaar ben je nu Jakhals? Nee, veel korter. Veel ik korter. zat het vanochtend nog eens even na te tellen. Volgens mij zit ik nu op een maand of acht, negen. Zo kort, pas. Ja. Het voelt als overtrouwd dan. Hoe lang is een Jakhals houdbaar? Ja, ik denk zolang als je, als je er zin in hebt en ja, je, je interesse kunt blijven volgen... ik denk dat dat de houdbaarheidsdatum is... Kan je het jaren blijven doen, wat jou zeker, betreft? Ja? ja, zeker. Zoals je er nu in staat, denk je, ik hoef je hier echt uh, nog niet weg. Omdat je bij dus Scheenstelbremen dacht, op 29ste van oud wordt tijd om uh, verder te gaan kijken. Dat heb je nu nog niet. Oh nee, helemaal niet. Nee, dat zou ook helemaal niet goed zijn. Als je dat na acht maanden al hebt, dan uh, moet je heel snel iets anders gaan doen. Nee, ik vind het hartstikke leuk. En ik mag elke dag fantastisch de mensen die ik spreek, de onderwerpen waar ik het over kan hebben. En vooral, ja, echt, echt die, die hele wijde range van onderwerpen waar ik me mee bezig kan houden. Er zijn weinig programma's waar dat kan. Zou, het, zou de Jakhals een eigen programma kunnen worden, moeten worden? Nou, ik zou het natuurlijk alleen maar voor kunnen zijn. Want ja, hoe meer zendheid, hoe beter. Maar als ik even serieus ben, het heeft het wel echt een, een, een functie binnen het programma. Het is gewoon even eruit, nieuws met een, met een twist. En um, nou, ik weet niet, ik weet niet of, dat, of dat een heel programma zou moeten zijn. Nee, dus ik heb nog zo over na moeten denken. Maar nee. je wel, voor je gevoel, maak je deel uit van die hele de wereld daardoor, familie? Ja, je maakt deel uit van een van team. Dat begint natuurlijk al mee. Dan je... voelt dat ook zo. Ja, nee, ja nee, zeker. Maar je bent elke dag met elkaar bezig. We zijn een deel van de uitzending. Het moet wel binnen de uitzending passen. Dus je bent altijd gewoon bezig met die uitzending. Nou ja, s'avonds, daar werk je met z'n allen naartoe. En daar ben ik een onderdeel van. Maar dat betekent dat je rekening houdt met, met andere onderwerpen. Dat je rekening houdt met hoe de, hoe de show eruit ziet. Ja, het is geen op zichzelf staand eiland. Nee, het moet wel een evenwicht vormen met de rest van, uh, van de Zeker, uitzending. Ja. Ja. Nou, uh, Erik, je collega Jack Hals, die zit ook wel vaak aan tafel... als het gaat over wielrennen. Ja, dat moet je bij mij niet doen. <laughs> nou, dat levert misschien hele <laughs> bijzondere gesprekken dan op... als ik je zo ja. hoor, of niet? Nou, ik ben geen wielrenkenner. Nee, nee. Maar, maar heb jij iets anders waarvan jij zegt... van, nou, daar zouden ze mij nou over aan tafel kunnen zetten? Een ontwerp als, als, als deskundige? Mm -hmm. um, uh, mijn interesse gaat meer uit, uit naar, naar politiek. En ik heb een rare obsessie met obscure tennissers uit de jaren negentig. Um, maar goed, maar dat is ook weer een beetje een. Dan? Ik heb er nog een item over gemaakt, uh, trouwens hoor. Over, over hoe de tennissport uh, veranderd is. Maar dan zitten we wel heel erg, uh, heel erg niche. Um, nou, en misschien wel de, de wat meer economische onderwerpen. Ik bedoel, dat, dat is iets wat ik nog steeds wel volg. En ik heb ook nog wel de tik dat als ik een kant opensla, dat ik heel snel in die economiebijlagen zit. Dus misschien dat. Uh, dat je hem ooit nog een keer terug ziet bij RTLZ. En dat, maar dat zeg ik wel, wel zonder, zonder ironie. Ik, het blijft een interesse van mij. En uh, ik merk ook wel, als ik met mensen over zo'n onderwerp praat... over een economisch onderwerp, dan kan ik dat wel duidelijk uh, uitleggen. Ja, want hoe, hoe vind jij dat het met economische verslaggeving gesteld is? Het ja, heeft ja. natuurlijk altijd een beetje ingewikkeld ver van ons afgestaan. Door de crisis is het noodgedwongen dichterbij gekomen. Moet er dus veel meer over bericht worden ook. Nou, ik vind het vooral dat? heel goed dat het nu wel echt naar mijn gevoel in ieder geval steeds meer gebeurt. Je ziet dat de grote scope ontkomen er ook niet nee, aan. Want het was vroeger weinig, hè? Dan had je eigenlijk een BNR-nieuwsradio. Dat was voornamelijk voor de economie ja. en zakenmensen... dan moest je naar de commerciële BNR toe. Ja, ik ben er eigenlijk helemaal niet zo, niet zo ontevreden over. Ik vind het vooral goed... Nou in ieder geval de eerste stap dat het gebeurt... Um, en nee, nee, het is een aantal programma's de wereld uit door. Uh, Pauw Witteman, waar dat voorbij komt, Nieuwsuur. De, dus volgens mij is dat wel, wel goed dat die stap gemaakt is. En ja, nogmaals, je ontkomt er niet aan, want politiek gaat nu over economie. Eigenlijk ja, ja. ja, het hele gedoe rondom Dijsselbloem. Uh, nou ja, je kunt het er niet niet over hebben. Nee. Heb je Dijsselbloem zelf al wel. Uh, ik zie het niet altijd hoor, -als. Heb je hem zelf al wel uitgebreid gesproken erover? Ik heb hem niet uh, zelf daar uitgebreid over gesproken. Nee, nee. Zou je dat wel willen doen? Ik zou er graag een keertje met me over hebben. Overigens stond ik dat de Dijsselbloem het helemaal niet zo slecht uh, gedaan heeft, hoor. Uh, ik vond het een beetje overtrokken. Hè? Ik bedoel, je hebt eigenlijk iemand die zegt: we gaan het niet bij de belastingbetaler vandaan laten komen. maar eventjes bij de vervuiler die betaalt. Eigenlijk nou, iemand die zegt waar het op staat. Ja, en dan is het weer niet goed? Dus, dus ik zit toch wel een beetje in het kamp. Ik las overigens uh, vanochtend dat nu de, de waardering voor Dijsselbloem ook wel begint te stijgen. Dus het ja. zou zomaar kunnen dat het nu een beetje begint in te dalen. van nou, die Dijsselbloem helemaal zo gek nog niet. Ja, we hadden er een NL over. En dan verwacht je voor zijn benoeming. Was het heel erg van nee, dat moeten wij als Nederland helemaal niet willen? Dat kunnen we niet. Thijsselbloem kan het niet. En na die kritiek was juist iedereen die ik aan de telefoon had, eigenlijk iemand die zegt waar het op staat en is goed en hij nou ja. heeft helemaal niet verkeerd gedaan. Ook een beetje chauvinistisch, toch dan? Ja, dat denk nou, En als jonker, uh, zijn voorganger, zegt je doet het niet goed. Nou, misschien heb je, dan wel, heb je dan wel heel goed gedaan als je voorganger zegt dat je het niet goed gedaan hebt. Dan ben je goed bezig. Ja, dat toch? Je ik denk het wel. is dat bij de jakkals ook zo. Als je voorganger zegt dat je. Maar ben je toch mee bezig, Jelte? Dan denk je dan ben ik op de goede weg. Nou, dat weet ik niet of dat uh, ook zo werkt. Ik heb het nog niet gehoord. Nee, heb je op internet gekeken? Nee, dat nee, nee. nee, is flauw. <laughs> maar wellicht dus, uh, als we over jouw toekomst praten, RTL Z. Ja, nou... Die, die kant zou het op kunnen gaan. Dat nou, is weg van vooral... de satire, weg van het prikken. Weet je wat het is? Ik wil, ik wil vooral programma's maken. En of dat dan voor of achter de schermen is. Maar ik vind dat heel erg mooi... dat je, dat je inhoudelijk betrokken bent bij een programma... in de voorbereiding. En als je dan nog af mag maken als interviewer... Ja. dat is helemaal mooi... Um, maar ik, ik, ik zie mezelf dan niet bijvoorbeeld in een, in een pakje van een, van een duikplank springen. Dus die kant gaat het in ieder geval niet op. Nee, maar ook niet zozeer dat het per se de satirische kant moet blijven. Nee hoor, nee, misschien ja. word ik, uh, ik word ook wel wat ouder. Een keertje bloedserieus. Ga je spelletjes doen of uh, hè? mooie programma's zoals Ruben Nicolai presenteren? Braaf. Nou ja, braaf, dat, braaf, dat, dat, dat weet ik niet. Maar, maar wat meer de journalistieke kant, ik weet, ik weet het niet. Maar als ik maar programma maken kan blijven... en als ik maar betrokken kan blijven bij, bij programma's maken... dan uh, ben ik heel tevreden. Nog een fijne tweede paasdag. Jack als Jelte. Dank je wel. Dit is Radio 1. Lunch. We gaan weer een nieuwe week beginnen van de Nationale Nieuwsquiz. En uh, Peter Seidsma uit Deventer, die gaat de spits afbijten. Peter, welkom. Goedemiddag. Uh, 300 euro valt er aan het eind van deze week te verdienen. Dus het is zaak voor jou om een goede, uh, goede score meteen neer te zetten. Je bent coördinator voor lichtverstandelijke gehandicapten. Wat, wat doe je dan? Um, ik ben locatiecoördinator. En we hebben in Reizen heel, een heel mooi pand. Met 12 lichtverstandelijk uh, beperkte, licht beperkte. Die op zichzelf wonen. En um, nou ja, ik uh, coördineer... De dus die zitten allemaal heel aandachtig te luisteren nu, gok ik. Um, nou oh, Ik heb het niet echt uh, breed bekendgemaakt, oh, zeg maar. Werk. Dus het zou kunnen dat ze het weten, maar. Um, maar niet ja, van misschien. jou waarschijnlijk. Nee, ik denk het niet. Nee. Nou, er zijn wel een paar andere mensen die mee zitten te luisteren, waarschijnlijk. Gewoon onze luisteraars. Dus uh, doe je best, wij gaan beginnen om jouw Nielsfactor te bepalen. Succes. Ja. De Nationale Nieuwsquiz. Paaspop 2013. Het wordt waarschijnlijk de koudste editie ooit. Oké, okay, proost. Of paaspop. Proost. De camping op, de vrieskou in. Mocht ik het niet overleven, man. Ik hou van je. Echt, man. Paaspop, daar gaat het over. Het popfestival brak een bezoekersrecord. Hoeveel mensen bezochten paaspop dit jaar? Dat waren er uh, 52.000. Dat is heel goed. Vorig jaar waren het er duizend minder. Dus uh, dat is uh, goed gegaan. Zaterdag werd op het festival de 3FM Serious Talent Award 2013 uitgereikt. De vraag is, welke band won hem? Ja, dat was... Um, temptation... Kensington dat was, hem. was het helaas. 3FM Serious Talent wordt, gaat naar de artiest of band... die ten volste gebruik heeft gemaakt van het predicaat Serious Talent. En daarmee dus de carrière naar een hoger niveau heeft getild. In dit geval was dat dus Kensington. Ik ga naar een krantenkop van dit weekend. Vandaag waren er natuurlijk geen kranten. De vraag is waar die over gaat. Met drie mogelijke antwoorden. Het citaat is sterftecijfers, gewoon publiceren. Gaat het over één, onduidelijkheid over het aantal doden in Syrië. Twee, minister Schippers, die denkt dat ziekenhuizen openheid van zaken moeten geven over hun prestaties. Drie, het vogelgriepvirus in de Chinese stad Shanghai, waaraan twee mannen zijn overleden. Citaat dus, sterftecijfers, gewoon publiceren. Ik heb het niet gelezen, maar ik denk dat het B is. Het tweede antwoord. Van minister Schippers. Ja. Dat klopt inderdaad een kop uit NRC Handelsblad van dit weekend. Medische Wereld was nog meer in het nieuws. Hè. Zo zouden Nederlandse artsen geneesmiddelen voorschrijven... die minder veilig zijn dan het middel dat de patiënt... volgens de richtlijnen eigenlijk zou moeten krijgen. Uh, vraag 4 is welke vereniging zei dat patiënten... vaak hun eigen voorkeur hebben voor medicijnen... en dat er daarom niet altijd het veiligste geneesmiddel wordt voorgeschreven? Dat was het... Uh... Nederlandse huisartsengenootschap. Heel goed. Huisartsen houden rekening met de wensen van patiënten. Soms komt iemand binnen die in zijn of haar omgeving... goede verhalen heeft gehoord over een medicijn... en daarom graag dat middel wil hebben. Dat is inderdaad het Nederlandse huisartsengenootschap. Drie punten tot nu toe. Uh, we gaan een fragment laten horen voor vraag 5. En de vraag is aan jou, wie is hier aan het woord? Als ik Rutte zou zijn, dan zou ik deze periode van vier jaar uitmaken... en dan zou ik daarna uh, commissaris uh, uh, in Brussel worden... Herken dat is oud-VVD-leider uh, Bolkestein. Frits Bolkestein, inderdaad, heel goed. Zaterdag zei hij dat in Nieuwsuur. Hij was niet de enige VVD-prominent die aan het woord kwam. Ook Hans Wiegel, Eidne, Ed Nijpels en Joosjas van Aertsen die werden geïnterviewd. Te ere van het hoeveeljarige bestaan van de VVD vonden die gesprekken plaats. Ik zie de wenkbrauw omhoog gaan. Ja, ik heb echt geen flauw uh, Wat Wil je groep doen? VVD, nou, uh, 75. 65. Ah, jammer. jammer. Bijna. De drie oud-VVD-leiders, Wiegel, Nijpels en Bolkestein... vinden dat het kabinet niet extra moet gaan bezuinigen... om aan de Europese begrotingsregels te voldoen. En dat ja. was inhoudelijk waar het uh, om ging. Hebben wij nog uh, één vraag te gaan. Daarmee kun je nog flink aantal punten verdienen. Namelijk vier, als je het heel snel weet. Um, we gaan op zoek naar een onderwerp uit het nieuws. En de vraag daarbij is, wat is het... En het gaat uitdrukkelijk om één term. Als je denkt te weten, zeg je stop. Dan moet je ook gelijk het goede antwoord geven, want daarna krijg je niet nog meer aanwijzingen. Klaar voor? Ja, komt ie. 4. Normaal kijken ze als een muur tegen me op. 3. Ik vierde mijn honderdste verjaardag. Stop. 2. Stot, werd er gezegd. Oh, ja. Ja. <laughs> zeg het. Um, ja, honderdste verjaardag. Volgens mij is dat burgerszoe. De Ronde oh. van Vlaanderen. Ach, natuurlijk. Heel anders. Kanselara, ja. Ja. Wat zou ik zijn zonder Kasseien? En gisteren werd ik gewonnen door Fabi Fabian Kanselara. Inderdaad. Ja, ja, ah. ja, ja, zonde. En de, die eerste normaal kijken zoals ja, een muur natuurlijk. tegen me op. Ja. De muur van Gerard Bergen. Het zwaarste onderdeel van de Ronde. Alleen stond hij voor de tweede keer op rij niet opgenomen in het parcours. Daarom hadden we die eruit gekozen. Uh, dan, ja, die vraag is fout helaas. Dus dan blijven we staan op vier punten.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 Het justitiebeleid van dit kabinet maakt Nederland steeds veiliger. Dat is de stelling waar we het over gaan hebben in Stand.nl. Alleen is het een stelling waar u vandaag niet op kunt bellen... maar wel via www.stand.nl op kunt reageren. En via Twitter kunt u gebruiken hashtag Standpunt. Het is namelijk zo dat we met drie mensen die uit de wereld... met een rechtbankverslaggever, een advocaat en, uh, zeg ik even uit mijn hoofd, een VVD-raadslid uit het gemeente Rotterdam... gaan praten over die stelling, gaan debatteren. Het justitiebeleid van dit kabinet maakt Nederland steeds veiliger... maar uw opmerkingen zijn natuurlijk welkom via de site of via Twitter. Hashtag Stadpunt gaan wij verder met Peter Zijsma, uit Deventer. We spelen de Nationale Nieuwsquiz. Uh, Peter, je hebt net een score neergezet van 4 in de nieuwsfactor. En uh, nu komt er in het kanon op aan om die score zoveel mogelijk te gaan verhogen. 90 seconden lang krijg jij uh, zoveel mogelijke vragen op je afgevuurd. En het is een zaak om snel het antwoord te geven. Laat me wel de vraag uitstellen. Dat doe ik sowieso, dus we doorheen praten heeft niet zoveel zin. Ja. Op het moment dat je het niet weet, zeg je pas, geef ik het goede antwoord. En dan gaan we gewoon door naar de volgende. Ben je er klaar voor? Ik ben er klaar voor. Oké, okay, succes. De Nationale Nieuwsquiz. Gisteren was het de koudste Pasen sinds welk jaar? 1964. Is goed. Welke voetbalclub staat nu eerste in de eredivisie? Ajax. Is goed. De politie maakte een foute in april-grap... door het bericht dat de A2 dicht zou gaan voor opnames van welk tv-programma? Top, Top Gear. is goed. Een gesigneerd exemplaar van een album van welke band... is zaterdag geveld voor ruim 226.000 euro? De Beatles. Beatles. is goed. Wie won het Masters Tennis-toernooi van Miami? Ferrer. Andy Murray. In welke taal bedankt de paus Franciscus Nederland voor de bloemen? Italiaans. Weet inderdaad in het Italiaans. Hoe heet de minister die de taaltoets voor immigranten wil aanscherpen? Ascher. Minister Ascher. is goed. Welke toeristische attractie in Frankrijk werd zaterdag ontruimd vanwege een bommelding? De Eiffeltoren. Is goed. Een amateurvoetbalclub uit welke stad heeft twee spelers voor het leven geschorst? Ergens ja, in Brabant. Uh, ja, waar... Schijndel. Os is het. Wie scoorde vlak voor tijd een gelijkmaker tijdens Roda PSV? Malki Is goed. In een kerncentrale in welke Amerikaanse staat... is gisteren een werknemer om het leven gekomen? Virginia. Arkansas. Hoe heet de Egyptische komiek... die sinds gisteren zelf heeft aangegeven, zichzelf heeft aangegeven bij de autoriteiten? Geen flauwe pas. Bassem Yousef. Drugskartels in welk land zijn uitgegroeid tot de op vier na grootste werkgever? Mexico. Is goed. Militanten hebben de aanval geopend op welke Malinese stad? Timbuktu. Timbuktu is goed. Zo'n 500 Turken hebben in Rotterdam gedemonstreerd tegen welke instantie? Bureau Is goed. Op welk plein wil het Rijksmuseum culturele activiteiten gaan organiseren? Het uh, Museumplein. En is goed. De president van Cyprus kondigde de opening van wat voor gelegenheid aan om extra inkomsten voor het land te komen? Pas. Casino. Dat heeft hij aangekondigd. Zo, nou, dat ging op zich hartstikke goed. Ja, een beetje jammer van de eerste ronde dan. Ja, zonde. Als je ja. daar wat meer had gehad, dan had je echt uh, gewoon de topscore neergezet. waar het moeilijk was geweest om overheen te komen. Maar je hebt enig idee hoeveel vragen je goed had? Uh, geen flauwe idee. Twaalf. Nee. Stuks ah, waren het, ja. Dus ja. dat is hartstikke goed. En dat vermenigvuldigen wij met die nieuwsfactor van vier. Dan kom je op 48 punten. Ja, de vraag is, is of dat genoeg is om weekwinnaar te worden. Als je in de eerste ronde we iets zullen zien. te doen. Ja. De vraag. Je krijgt in ieder geval een standaard lunchbox. Een mooie lunchmok. Nou, en, goed. Uh, ik neem aan dat je nog een fijne Tweede baasdag gaat hebben. Ik zou zeggen niet naar de woonboulevards, want daar stond net file. Oh, nou dan... Uh... Laat ik die links liggen. Maar ja, he. we gaan het terrasje pikken, ja. want de zon schijnt. Dat ga ik doen. Een beetje jas aan. Peter Zijtsma, dankjewel Dankjewel. Voor het meedoen. Als u zelf een keer mee wilt doen, kunt u zich opgeven. www.ncv.nl Wij gaan uh, straks verder met lunch. En uh, dan spreek ik alvast met de voorzitter van de Oranje Verenigingen... Michiel Zonneville over zijn voorbereidingen... voor uh, het moment dat koning Willem-Alexander koning gaat worden op 30 april. Tot zometeen. Ik geloof. Ik geloof. Ik geloof. Ik geloof in de mensen. NCRV. Vannacht. Om kwart voor één. De première van De Spin. Een radiocrimi geïnspireerd op de IRT-affaire. Gecontroleerd doorvoeren. Wat ja, moeten we anders. Komende nacht... Om kwart voor één. De spin. Radio 1. Het nieuws van alle kanten.